Hemke Wolthuis met het NOS Journaal. Het lichaam van de vermiste Belgische oud-minister Steevaart is gevonden. Een sonarboot van de politie vond een lichaam in het Albertkanaal. Vlaamse media bevestigen dat het om Steevaart gaat. Zijn jas en zijn fiets waren al gevonden langs het Albertkanaal bij Hasselt. Daarop volgde een intensieve zoektocht. Vanochtend werd bekend dat hij wordt vervolgd voor verkrachting. Hij was in Nederland onder meer bekend omdat hij als burgemeester van Hasselt gratis openbaar vervoer invoerde. Waarschijnlijk heeft Stevaert zelfmoord gepleegd. Bij een gijzeling op een universiteit in Kenia zijn zeker 70 doden gevallen. Er zijn zeker 80 gewonden. Het Keniaanse leger is bezig met een reddingsoperatie. Er worden nog steeds studenten gegijzeld. Als jabaap-strijders vielen vanochtend de universiteit in de stad Garissa aan. Een woordvoerder van de groep zei dat christenen worden vastgehouden... en dat moslims zijn vrijgelaten... Op de universiteit zitten ruim 800 studenten en van een kleine 300 is niet bekend waar ze nu zijn, zeggen Keniaanse autoriteiten. In Genève wordt de laatste hand gelegd aan een principeakkoord over het nucleaire programma van Iran. Officieel is nog niet bekend, maar de onderhandelaars hebben een persconferentie aangekondigd. De gesprekken in Zwitserland hebben ruim een week geduurd. De vijf permanente leden van de Veiligheidsraad en Duitsland willen dat Iran zijn atoomprogramma inperkt. En daarnaast eisen ze garanties dat het land niet werkt aan een kernbom. In ruil daarvoor zal het Westen economische sancties tegen Iran gedeeltelijk opnemen. Heffen. Het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Minder wind. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Morgen in het noorden en het oosten droog met hier en daar zon. En de rest van het land bewolkt met morgenmiddag wat regen. En het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANVB. De avondspitsfiles nemen nu snel af. Dit zijn de snelwegen met meer dan vijf minuten vertraging. De A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Naarden en Knoppen Diemen acht kilometer. De A2 Amsterdam-Utrecht tussen Apkoude en Maarse twee kilometer. Ook door een kapotte vrachtwagen daar. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en Knoppen Nieuwemeer vijf. Na een ongeluk op de ring van Amsterdam. Dat gebeurde op de A10 West tussen Geuzeveld en Knoppen Nieuwemeer. Staat maar een kilometer. Maar er zijn wel twee rijstroken dicht. Op de A13 Rotterdam-Den Haag tussen Afrit Berkel en Ro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 of the world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 Save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 you're the long no.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 Sing me anything, yeah, you can sing me. En het is niet... 6.9. Zie